De politie beëindigde de demonstratie voortijdig... toen er met flessen en stenen gegooid werd naar de agenten. Eén agent raakte zo zwaar gewond dat hij bewustloos raakte. Het is nog niet duidelijk hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt. Voor de kust van Lissabon zijn zes mensen omgekomen... toen hun boot kap en zonk.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 Frank van der Linde. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Wat een avond. Echt, mijn ja, lijf zit nog vol adrenaline. Het is inmiddels uh, nou ja, vier uur geleden ongeveer, maar mijn god. Een droom, ja hoor. Mijn jongensdroom is uitgekomen vanavond. Ik zal eventjes uh, uitleggen waarom ik zo enthousiast en zo vrolijk en zo... Ik moet soms gewoon even zuchten om eventjes weer een beetje bij te komen... Ik zal even uitleggen waarvoor dat is en waarom dat is. Het komt om, uh, nou ja, het, het volgende. Je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen, radio, tv, kranten. Serious Request is bezig. Serious Request, 3FM, geld ophalen voor het goede doel. En om geld op te halen worden echt allerlei dingen georganiseerd. Van, van koekjes bakken, tot en met een fietsmarathon, tot zwemmen, tot sponsorlopen. Noem maar op. Maar een van deze initiatieven was vanavond. En dat was een, een hele bijzondere voor mij. Het was een voetbalwedstrijd tussen het 3FM Serious Request Team en het RTL Sterre team. En omdat ik hier op Radio 1 presenteer, af en toe inval op 3FM... en al een hele lange tijd werk bij BNN... mocht ik meedoen met het Serious Request Team, met het 3FM Team. Onder aanleiding van Sander Lantiga. En nu denk je, ja, leuk Frank, voetbalwedstrijdje. Maar nee, dit was echt fantastisch. Want het was dus na... Uh... De Eredivisie-wedstrijd NAC Breda tegen Cambuur Leeuwarden. En van tevoren zat ik daar in het stadion al. Even bij de normale wedstrijd kijken. En dan, ah, oh, die ambiance. Luister. Ik zat, hier op, ik zat hier nog op de tribune, hè? Dat was een de tribunes waren trouwens helemaal vol. Echt zo'n stadion. Mooi gras. De grote Van die grote lampen aan weerszijden. En ik mocht dat dus op. Ik mocht dat dus op. En er bleef ook publiek zitten. Ik zat daar. Eerst eens op de tribune en ik stond later daar op het veld, op de middenstip. Het was echt geweldig. Een jongensdroom kwam uit, want ik wilde dat al vroeger als klein jochie profvoetballer prof worden. Weliswaar bij Ajax, maar nou, dit was alsnog fantastisch. We kwamen het veld op, het publiek zong ons toe en we stonden daar als team op het veld. En in mijn team zat onder andere ook nog André Ooyer, ex-international. Super tof om een bal van hem aangespeeld te krijgen. Um, we speelden tegen het rtl Sterreteam en daar zaten onder andere oud-voetballer Michael Mols in, Oscar Moons, presentatoren John Williams en Charlie Luske. En dan gingen we dan twee keer 15 minuten. Scheidsrechter vloot. Leuke wedstrijd, gezellige wedstrijd. Mooie was ook nog eens dat de wedstrijd werd gefilmd, als waar het een echte Eredivisiewedstrijd was. Dus met slomo, met hele mooie beelden van bovenaf inzoomen. Ook nog eens uh, een commentator, Jeroen Gruten, je kent hem wel... als je uh, vaak de radio luistert of tv kijkt en de voetbal volgt. Het was gewoon net echt. werd ook nog eens live uitgezonden. Beelden komen trouwens nog. Er wordt nog een samenvatting van gemaakt en alles wordt er nog zo samengevoegd. Gooi ik uh, Als het er is, gooi ik het op uh, mijn Facebook, facebook.com slash nachtbrakersbnn. Uiteindelijk speelde we dus die wedstrijd. Ging best goed, we verloren met 4-3. Na 30 minuten stond het uh, dus uit, uh, uiteindelijk 4-3. Maar ik was zo blij als een kind... Mijn jongensdroom, echt waar, mijn jongensdroom was uitgekomen. En uh, wat ik al zei, ik loop al vier uur lang met een glimlach op mijn gezicht. <laughs> wat was jouw jongens- of meisjesdroom? Waar droomde jij vroeger van? Wat wilde jij worden? Heb je ook zoiets profvoetballer of wilde je iets heel anders worden? 0800-1121, 0800-1121. Kom maar door, ben ik uh, nieuwsgierig naar. Dit is Supertramp met Dreamer. Supertramp en dreamer. Blijf dromen, hè? Wat is jouw jongensdroom? Wat wilde jij vroeger uh, later worden? Dus dat je dan met je vriendjes een beetje zo over had. Of in de klas. Ja, ja, ik wil brandweer, brandweerman worden. Is dat gelukt? 0800 1121 Of is dat juist helemaal niet gelukt? En heb je iets heel anders tofs gevonden? Of bouw je er een beetje van? Denk je van, ja, shit, had ik toen maar die keuze gemaakt... dan was ik dat misschien geworden... 0800 1121. Ik had het toen net al eventjes over Serious Request. Hé, hey, daar is Roef. Hij is onrustig. Nou. Um, maar ik had het toen net al eventjes over het Glazen Huis in Leeuwarden. Ik was daar deze week. En um, ik vroeg aan Koen. Koen Zwijnenberg zit in het huis. Van, Koen, kom eventjes, uh, eventjes bij de deur. Dan uh, wil ik je even wat vragen stellen. Want mijn programma gaat dus over jongensdromen. En ik weet, uh, Koen is een collega van mij dat hij vroeger heel graag bij de radio wilde werken. Nou, dat is hem gelukt. En hoe? Dus daarom uh, greep ik hem eventjes... en uh, nam ik een, een kort interviewtje op met Koens Wijnenberg. In het Glazen Huis dus. Koens Wijnenberg zit nu in het Glazen Huis. Voor elke radiomaker is dat volgens mij het summum van ja. radiomaken. Ja. Hoe oud was je toen je wist dat je radiomaker wilde worden? Oh, hoe oud? Ik zal denk ik een jaar of twaalf zijn geweest. Uh, ik, ik weet nog dat ik een mengpaneeltje kreeg. Zo'n zo, ja, zo apparaatje met allemaal schuiven erop waarmee je nou, echt letterlijk een radio-uitzending in elkaar kan mixen. En uh, toen dat ding binnen was, vanaf dat moment wist ik, ik wil radiomaker worden. En twintig jaar later is het hoogtepunt van een radiomaker, ja. volgens mij. Ja, ja, weet je, ja, dat is het wel een beetje. Tenminste, ja, zo heb ik er altijd tegen aangekeken. Volgens mij is het glazen huis op radiogebied wel echt het ultieme. En zo ervaar ik dat in ieder geval nog steeds elk jaar. Ja, en droomde je toen ook van het... Want toen was het natuurlijk geen glazen huis... maar, maar toen droomde je wel van, denk ik, elke dag op de radio komen. Nou, precies dat. Elke dag op de radio komen en uh, daar ook van kunnen leven. Dat, dat, dat je echt van radio maken je werk kan maken. Dat, um, daar, daar droomde ik van. Alleen, um, ik, durfde het ook niet, ik durfde er ook niet echt van te dromen. Ik, ik had echt zoiets van, ja, weet je, radio maken, dat wil iedereen. Iedereen wil wel bij de radio, maar je moet daar een bepaald talent voor hebben. En heb ik dat wel? En is mijn stem er wel geschikt voor? En Ik was er eigenlijk best onzeker over. Dus um, ik, heb, ik, heb eigenlijk, ik heb het altijd ergens diep in mijn hart heel graag gewild... Maar ik durfde er niet over te dromen en ik ging er ook gewoon echt van uit dat ik het ook nooit zou bereiken. Maar hoe zag het er in je hoofd uit? Want dat is natuurlijk een jongensdroom. Ik mag dan meevoetballen nu met de wedstrijd in een ja. echt stadion. Ja. Ik wilde vroeger profvoetballer worden. En ik ja. heb er allemaal ideeën over. Ja. Van hoe ik door de katakombe dan op het veld kom. Dat mensen mijn naam scanderen. Ja. Als je dan profvoetballer bent in zo'n stadion. Maar wat droomde jij en in hoeverre komt het overeen met hoe het echt is nu? Um. Ja, ik kijk, gewoon het feit dat je, kijk, in een radioprogramma kun je alles leggen. Dat weet jij natuurlijk ook. Ik bedoel, ja, s s s s nachts heeft een hele andere sfeer dan overdag. En een sportprogramma is weer een heel ander soort radioprogramma dan wat wij doen op 3FM. Dus met heel veel popmuziek draaien en zo. En je kunt ook eigenlijk van de ene naar de andere minuut de sfeer ook helemaal omleggen. In, in, een, in een gesprek waar... Weet je wel, waar, nou ja, waar het echt ergens over gaat. Er kan een heleboel flauwigheid in zitten, waar ik ook heel, heel erg van hou. Ja. Uh, en zo kun je heel erg spelen met die sferen. Maar dat ja. had je vroeger ook al bedacht wel, dat je dat dan wilde, zo'n ja. sfeer neer wilde zetten. Eigen... Zometeen uh, hoor je het uh, interview verder met uh, uh, Koen Weijenberg. Maar er is een spookrijder, dus we gaan even naar de ANWB.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 tot zover. Dus de spook rijden. verder met het interview die ik had met Koen Zwijnenberg in het uh, glazen huis over zijn jongensdroom. Verhaal wilde vertellen, je eigen muziek wilde draaien. Ja, nou ja, ik weet niet of ik toen al zo ver ging in die gedachten. Maar radio was voor mij wel meteen liefde op het eerste gezicht. Dat is wat ik wil. En als, ik het, als, ik het, als het me ooit lukt om daarmee gewoon, ja, gewoon mijn geld te kunnen verdienen en dan door gewoon muziek te draaien, weet je. Muziek, de brandstof van, nou ja... In ieders leven, in ieder geval mijn leven, weet je wel, en, en, en gewoon je belevenissen kunnen bespreken op de radio, dus ja, ja dat, dat is gewoon het ultieme. En, um, en ja, nu ben je er? Dat doen we, ja. Nou ja, nee, ja, ben er, nee. Zo nee, ja, maar qua jongensdroom, hè, qua toen je als Koentje in bed lag en ging fantaseren ja. over ja. radio maken, doe je nu? Ja. Heb je dan weer een soort nieuwe jongensdroom op? Nee. Nee, dat heb ik niet. Maar wat ik wel heb, en dat is, dat is iets wat de afgelopen jaren bij me op is gekomen... want ik weet nu, dat ik dit, wat ik nu doe, radio maken, dat kan ik mijn hele leven blijven doen. Sterker nog, dat wil ik het allerliefste mijn hele leven blijven doen. En dat kan natuurlijk niet op 3 hè? want als een jongere zender op een gegeven moment ben je een oude lul. Dan moet je, Kom naar Radio 1. Dan moet je iets anders. Nou ja, maar Radio 1 is, is ook, vind ik ook, luister ik heel veel, vind ik ook een mooie zender. Hele andere manier van radio maken weer en... Um, dat trekt me ook heel erg. En ik vind ook, kijk, ik bedoel, dit, dit is landelijke radio... maar regionale omroep is ook interessant, dat heb ik ook gewerkt. Maar ik maak ook radio op een zonnetje. En uh, ik, ik meen oprecht dat ik daar net zo van geniet. Ja. Weet je wel, voor, uh, voor, voor, voor een paar luisteraars letterlijk. Maar dat vind ik gewoon mooi. Radiomaken is gewoon, ja, is gewoon fantastisch. Ja, daar ben ik heel mee je ja. Mag je heel veel succes wensen? Nog, nou, ik en ik jou. Nog drie, vier, nee, vier dagen. Het is nu vrijdagavond, ja. zaterdagavond, zondagavond, maandagavond... En dan dinsdagavond ga je eruit. Ja. Dat is toch 3,5 dag. Ja, ja morgen, morgen zijn we, dan wordt het voor, voor de zaterdag, dat denk ik, wordt wel even een beetje uh, moeilijk. Dan gaan we echt wel een dipje krijgen, denk ik. Maar voorlopig zit ik er lekker in, dus uh, ja. Zet hem op, jongen. Dankjewel. Jij ook. Radio 1. Ah. Nachtprakers. 0800-1121. Wat wilde jij vroeger worden? 0800-1121. Zo meteen bel ik met Kees.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 dreams whatever they be dream a little dream of me but but but but but but I linger on dear still craving your kiss don't it do yeah I'm longing to linger till dawn, dear. <laughs> Just saying this. The sweet dreams dreaming. Till something's things find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever. zijn, hè? Kleine jongensdroom. Dat je vroeger heel graag, als je dan oud en rijk was, een mooie sportwagen wilde of zo. En nou, dat, je, dat je die nu hebt. Ja, dat kan toch? 800 1121 1 2 -1. Kees, goeienacht. Hoi, Frank. Hey, goeienacht. Leuk dat je belt. Ik zou bijna weer iets grof zeggen, maar. Dat doe ik niet. Doe maar. ik jongensdroom jongensdromen. <laughs> bij de politie gaan, bij de recherche en... Uh... Ontwerpen worden, uiteindelijk is het ontwerpen geworden. Want dat, dat is toch mijn leven een beetje. Ah. Allemaal dingen ontwerpen. Ik uh, schiet me net even iets te binnen dat ik nog even de plaats moet afkondigen. Zo'n mooi liedje. Was, okay, uh, Louis dus Armstrong dat was Louis Armstrong en uh, Ella Fitzgerald. Met Dream a Little Dream. Maar jij wilde dus heel graag bij de politie of ontwerpen worden, en uiteindelijk ben je ontwerper geworden. Ja ja ja, en twee dingen eigenlijk altijd. Dat zei ik op de lagere scholen al van nou ik wil ontwerper worden of bij de politie. Ja maar kijk, politie begrijp ik nog wel. Als je jong bent mag je zo'n pet op en mag je met een, met een pistool rondlopen. Nou ik wil eigenlijk bij de recherche dus een beetje zo eh, overal mee inmengen en eh, dingen gaan ontdekken. Hoe alles fout ging en zo. Maar Moet ontwerper? op Twitter en zo. maar... Hoe kom je dan bij ontwerper? Nou ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon mijn ding. Dat is gewoon echt heel leuk. En eerst uh, reclameontwerpen en nu ontwerpen van bouwplaten en zo. Uh, weet je wat een bouwplaat is? Want jij bent nog zo jong. Je bent 25 of zo. Ja, net geworden, weet je. Ja, ja, ja, ja dat heb ik gehoord. Uh, is dat een plaat waarop je maakt hoe een, iets eruit gaat zien wat je later gaat namaken? Een soort maquette? Nee, nee, nee. nee. Ja, wel een soort maquette, ja. Nou het is eigenlijk bijvoorbeeld een politieautootje, wat een A4'tje is gewoon, gedrukt. Ja zo, ja. En dat is op soort karton en dan ga je dat uitknippen of snijden en dan ga je dat in elkaar plakken. Ja. Maar dat kan ook een heel moeilijk gebouw zijn, dat zijn soms ook hele grote vellen en dan heb je gewoon een maquette staan thuis, weet je wel. Maar hoe kwam je er nou bij als jong jochie om dat te willen worden? Is je vader dat dan of zo? Nee, maar ik, nee joh. Ik ben op mijn 16 al gaan werken en toen ging ik op die reclamero's werken. Je maakte advertenties en zo en allemaal dat soort dingen, maar met hele andere technieken. Toen zaten we nog niet met die uh, computers zoals nu. Apple mag ik wel een keer zeggen zeker. Ja hoor. Oh, nou, Anders dan, ja, ja moet ik het zeggen. Toch? <lacht> nee, maar en toen, nee, maar Frank. Uh, je bent daar aan de slag gegaan? <lacht> ja, ja, helemaal even al uh, keihard gewerkt gewoon. En toen dacht je van nou, dit is wel wat voor mij. Ja, en toen op een gegeven moment dacht ik, ga ik ze nu naar Radio 1 bellen, want dat lijkt me ook gewoon... Zo... Maar is het nou echt dat je bedacht van, ik wil ontwerper worden, of dat je erin rolde? Uh, nee, ik, ik, ik wilde eigenlijk echt van ontwerper worden, want dat geeft een soort, uh, soort lol, net als jij dat in dat radiomaken hebt. Maar, maar dat heb ik nog niet genoemd. Ik had ook wel radio willen maken, alleen uh, sommige mensen gewoon meer talent, weet je. Waar is dat fout gegaan dan? Ja, uh, dat weet ik niet. Uh, als je dan uh, op zijn reclamebureau zit, dan, uh, dan heb je daar gewoon je uh, handen vol. Maar heb je het ooit wel geprobeerd? Dan? Keus. Wat? Heb je het ooit wel geprobeerd? Ja, wel, maar uh, dat, dat was dan lokaal. En uh, nou, nu, nu ben ik al ja, echt uh, honderden keren op Radio 1 te horen geweest. En, uh, maar ja, altijd aan de verkeerde kant. Ja, ja. precies. ja. ja, ja. Dat weten mensen ook wel. Ik denk dat je nooit oud genoeg bent om je dromen na te jagen, hoor. Nee, misschien moet ik dat toch wel een keer doen. Want, ik uh, bedoel, uh, ja... Kijk, uh, maar ik... Uh, maar, maar sommige mensen die praten makkelijk. En sommige mensen... Die... Ja, die hebben daar iets, iets meer moeite voor nodig en zo. Ja. En uh, ik heb nu wel mijn kilometers gemaakt, dus ik zou best een keer aan de andere kant... Uh, maar dat uh, is me ook wel eens gevraagd, maar dan ja, heb ik ook zoiets van... Ja, waar moet ik het dan uh, over hebben, weet je wel, twee uur of zo. Ja, dat is de kunst. Ja, dat is stom, ja. dat ik dat zeg. Nee, nee, nee, absoluut niet. Ik vind nou, het jij stelt natuurlijk wel... vragen. En, ja, uh, ja nou, maar ik, gewoon vertel gewoon vragen ik vertel ook wel het wel. Ik vertel ook wel uh, het een en ander volgens mij. Nee, oh, maar ja, dat, ja, daar het gaat ook het ook. over, hè, deze uitzending over. Wat is jouw jongens- of meisjesdroom? Wat wilde jij uh, laten nou, worden eigenlijk? Nou, ja, en dus... Nou, dan kan ik je als, als, als, als, als, als, min of meer als... Uh, hoe mijn jeugd erom was. Want toen was ik acht. Dan had ik een, uh, een draadje naar de televisie van mijn vader beneden. Dat was het nog zo'n soort een grote beeldbuis. Want ik ben 55. Dus, nou, draadjes naar boven gelegd naar mijn slaapkamer. Dan was er een schakelaar tussen. En dan kon ik heel de hele tijd meeluisteren met al die uh, programma's die heette toen ook op brandpunt of zo. Ja, ja dan kon ik gewoon meeluisteren. En de volgende ochtend zat ik op de basisschool met enorme wallen onder motorbike. Omdat jij maar niet van die tv af kon blijven. Nee, nee, ik wil gewoon het hele verhaal horen. ja, dat soort dingen. Dat is een Dankjewel, Kees. Oké, daar. En een fijne nacht nog. Yes, blijf lekker luisteren. Hoi. Doeg. 0800-1121, wat is jouw jongens- of meisjesdroom? En is die ook uitgekomen of juist helemaal niet? Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in het nog wel zaterdagnacht, hoor. Je luistert naar radio eens. Drie minuten voor half vier, oké. Okay? Dus dan is het ook nog gewoon zaterdagnacht. Sunday morning, hoor je, van Maroon 5. Zoals elke week ga ik even naar de bar, Boyd's Bar. Dan gaat het over het onderwerp van vannacht. En dat is, uh, ja, wat wilde jij vroeger, later worden? Boys Bar. Archeoloog. Ja. Indiana Jones? Yes. Ja. Zeker. Totdat ik, ja, echt, echt vanwege die films. Totdat ik achterkwam dat archeologie eh, niet is zo zwaar, is man. als dat Indiana Jones het vermoeden. Volgens mij hebben zoveel teleurgestelde mensen ja. in universiteitsbanken gezeten echt, daar. Hè? Uh, wanneer komt het gedeelte dat we met zwepen... door grotten mogen zwaaien... en mensen in de fik mogen steken? Ja. Uh, nee, zo gaat het niet. Het duurt jaren en jaren en het is stoffig en saai. Hetzelfde geldt voor iedereen die... Uh, proefvoetballer wil worden, toch? Ja. Op, op een gegeven moment kom je erachter dat je niet kan voetballen. Of niet zo goed dat je dat, uh, <lacht> dat je kans maakt. Ja, ja oud. Uh, <lacht> ja. Uh, ik had dat wel toen ik... Uh, iets ouder was en ging studeren. Ik ben echt uh, aan de opleiding... journalistiek begonnen, omdat ik journalist wilde worden. Ik had gewoon één doel. Ik wilde schrijven over muziek en interviews doen met bands en zo. Toen waren er waren ja, nog geen blogs met iedereen die dat deed. Nou ja, dat, maar toen kwam ik er wel achter, dat toen ik in die klas zat, dat ik eigenlijk, nou volgens mij letterlijk de enige was die zo specifiek voor ogen had van dat wil ik worden. En daarom zit ik hier. En niet van, het lijkt me wel leuk om journalist nee, te zijn en dit me. te doen. Of. Ik had tot mijn twaalfde maar één doel in het leven voor ogen en dat was kaasboer worden. Echt? hoe ja, dus kan ik, dat vandaan? Echt, ja, ik was als kind al helemaal gek op kaas. Ja. Maar ook in al die vriendenboekjes, als ik die teruglees nu... staat er echt altijd bij mij, kaasboer, tot de Golfoorlog in 92. Toen wilde ik opeens oorlogsjournalist worden... Maar daarvoor echt, en altijd, ook, dan ging ik naar de kaasboer in, als ik met mijn ouders in Parijs was of ergens, of in een Frans dorpje op vakantie, dan ging ik daar echt foto's maken. En dacht ik, oh, oh, oh. hoe zou ik mijn kaaswinkel inrichten? Is het een droom die misschien nog terug kan komen? Ja, ja nou ik heb uh, in mijn VWO-examen heb ik economie 2 gedaan. En dan heb je je middenstandsdiploma. Dus je mag geen dus, handelen met, met Ja, binnen. En uh, ik, ik kan mezelf ook nog steeds helemaal verliezen bij een echte goede kaasboer. Dan, dan zie ik mezelf daar zo weer staan. <laughs> ja, je kan, uh, je kan uh, rare dromen hebben als je jong bent. Arco wilde kaasboer worden. WNN Radio 1. Een hele goede, geile nacht, Frank. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Yes. Ja, toch een beetje seks in de nacht zo, toch? Roberto, goeienacht. Hoi, dag, Frank, goeienacht. Goeienacht. Uh, Hoi. Wat wilde jij uh, vroeger laten worden? <laughs> nou, ik wil vroeger wil ik worden. Van eh, uh, maar dat kan op heel veel verschillende manieren. Hè. Formule 1 uh, of echt van die ja, rally. Nee. Nou, ik wil inderdaad rally coureur uh, worden. En ik ben begonnen met te oefenen in de volkswagen van mijn va vader. <laughs> <laughs> maar er gewoon in zijn normale personenauto waar hij mee naar zijn werk ja, moest en ja, zo. Ja, ja, ja precies. Volgens mij een kever, ik weet het nog wel. Ja. Ik ken de kever nog? Ik ken de kever, ja, ja. Ja, goed zo, gelukkig. Met de motor achterin. Ja. En uh, nou, dan uh, ging ik, uh, volgens als het uh, had gesneeuwd, ging ik straks met het ding aan de haal. Dan ging je oefenen. Dan ging ik oefenen. Ja, nou, het is wel eens een keertje misgelopen. <laughs> Dat ik af tevoren, dan nam ik een bocht en dan uh, was het altijd van uh, de bocht hard ingaan en dan tegensturen, weet je wel. Uh -huh, lekker slippen. Ja precies, nou nou nou, en een keertje zeg maar, want ik ging altijd met een uh, vriendje, Michel C, zal ze het nou niet noemen, want uh, nee, laat me dat wel over. Maar in ieder geval, ik, uh, ik, ging, ik ging toen met, met hem altijd uh, met die auto. Hij zat naast jou? Hij zat naast me, ja. En dan gingen jullie crossen door de nacht? Ja. Maar deed je dat deel. echt? Maar was dat niet gewoon kattenkwaad? Want, of wilde je echt, echt autocoureur worden en dacht je doe het gewoon via... Ik ga gewoon zo oefenen. Nou, nou het was eigenlijk gewoon was meer een beetje kattenkwaad. Maar heb je het wel officieel geprobeerd ook nog? Wat? Om autocoureur wat? te worden. Nee, nee, nee. Maar wat had je daar zo leuk aan geleken dan? Als je het wel was geworden? Nou, het is dus nooit. hè. is nou. dus nooit. Maar nu, met deze slechte ogen die ik nu heb... Oh nee, ik moet, ik moet nu zelfs met een slechtziende slok rondlopen. Oh nee, dat lijkt me niet verstandig als je gaat autorijden. Nee nee, nee, nee, nee. Nou, weet je, ik heb zitten denken op, op een parkeerplaats... van een, uh, een kilometer bij een kilometer... zonder obstakels, nou dan zou ik wel eens een keertje flink. Uh... Maar zie je helemaal niks meer? Of, uh... ik, ik zie nog... Nou, ik zie nog... Uh, rest voor een vijftigste... Dus geen vijf maar een vijftigste. Dus de helft. Procent. En links zie ik nog een half 50, half dus 1%. Oh zo, oh, zo weinig. Oh, nee, dat is dus niet veel. Ik, nee. Ik, ik zie uh, licht en donker en, uh, en sommige felle kleuren kan ik nog wel zien. Maar voor, voor de rest is het homo. Nee, gevaarlijk. Ja, je zou nog misschien een keer in zo'n lesauto kunnen rijden. Dus dat iemand gewoon een gaspedaal heeft ook naast je ja, een, ja, rempedaal. Ja, ja. ja, ja, ja maar. Nee, ik, ik, ik, ik durf het niet meer aan. Ik, en ik weet trouwens niet even, wat, wat, wat kost een les tegenwoordig? Ja, veel. Ik weet het ook niet meer. Het is ook een tijdje geleden voor mij. Maar uh, Roberto, stel ja. dus, uh, dat, dat wilde je vroeger worden, wel, autocoureur. Stel dat ja. je nu nog, uh, heb je nu nog dromen wat je graag zou willen bereiken in je leven? Mm. Ja, nou, kijk. Ik ja, Roef, die is uh, ik, ik zou eigenlijk nog wel een keertje naar mijn geboorteland terug willen gaan. En dat is Italië, denk ik? Nee. Oh. Uruguay. Uruguay? Nee, niet Uruguay, Uruguay. Uruguay. Jullie zitten. Goed, jullie zitten die klemtoon op die perk in de plaats. Ja, maar ja, dat is. Ik ben natuurlijk. Ik ben, ik ben geboren en getogen hier in Holland. Dus ik ben. Ja, waar uh... ben je geboren, in Hans Frank? Waar ik geboren ja. ben? Ja? In Uithoren. Uithoren, Noord-Holland. Dat is onder de rook van uh, Amsterdam. Ja. Maar, ja, en, dat, je zou nog wel terug willen naar Uruguay. Ja, ja, ja. Maar ik, ik zit met, uh, met mijn uh, visuele en, en mijn kapitaal onkrachtige. Dat ja, is wel duur, hè? Dat lukt dat me gewoon niet. Nee. Dat is, uh, maar een, is er een niet plek. een mogelijkheid dat het toch misschien een keer gaat gebeuren nog? Want als het een droom is in je leven nog, ik weet niet hoe oud je bent. Ik, ik ben nu 57. 57. Maar dan heb je nog wel even, als het goed is... Je zou kunnen sparen. Nou, nou, effe, ja. Ja, maar als je... Als je misschien kan je dan... Ja, of je moet een, uh, iemand vinden die je wat geld wil geven. Hey, het is wel ja. goed om je dromen na te nou, streven. Ook al ben nou, je wat ouder. Ja, nou, nee. Maar, maar ik heb geen ouders meer, heb ik kan vragen. Nee. En uh, mijn zusje daar... Hoor ik bij aan te komen. Ja. Dus het zei ze nee, ik... Uh, ik ben me gewoon zo. Oké. Okay. Nou ja, blijf dromen toch, uh, Roberto. Ook al is het, ja. uh, blijft het een droom. Dankjewel voor het bellen. Ja, hey, pront. het was me een heel waar genoegen. Mij ook. En bedrijf uh, dienst verder. Fijne nacht. Hoi, dankjewel. dankjewel. Dag. Dag. Dag. Dit schreef de zanger van uh, Kane, die Woestof, voor zijn vrouw. Bring in the dancers. Bring in the clowns. Bring in the magic in the air now. I sing you a song. I'm calling all dreamers. Don't you ever wake up, my sweetheart, sweetheart. One out of a million.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 Bring in the dancers bring in the clouds bring in the magic in the air, oh, won't you? Give me your smile and I'm calling you dreamer, oh, don't you? Don't you ever wake up? No, my sweet. Jongen, jongen, jongen. Wat een mooi liedje dit. Ik ben ook niet uh, enorm kane fan. Maar dit zo solo. Dinant Woesthoff, voor zijn overleden vrouw. Wauw. Dreamer hoorde je. Het gaat over. Uh, nou, het gaat over dromen. Vandaar ook deze plaat. Het gaat over de uh, jongens of je meisjesdroom. Wat wilde jij vroeger later worden? wilde je een heel groot huis, wilde je rijk worden. Ik denk dat heel veel mensen ook hebben gezegd toen ze klein waren... ik wil rijk worden later. Ja, dat is ook logisch, want uh, geld maakt dan wel niet gelukkig... maar het maakt het allemaal wel uh, even wat makkelijker. Ellen, goeienacht. Goeienacht. Wat, wat, wilde, je, wat wilde jij worden? Oh. Ik wilde vroeger niks worden, ik wist niet wat ik wilde worden. Oh. Ik dacht er eens eerst bijna. Jij dacht, kom maar op, op... leven. Ja, ik heb gewoon altijd geleefd. En wat ik tegenkwam ben ik gaan doen. Studie psychologie. Toen met kinderen gaan werken. Toen ben ik de wereld over gaan reizen. Veel landen gewerkt. De organisaties dingen opgezet. Toen ben ik teruggekomen. Toen ben ik gaan testen in het bedrijfsleven. Directeuren bij onderdirecteuren zoeken. Oh. dat ze elkaar de kop um, <laughs> Een heel vrij, vrij mens. En um, het, wat ik nu zie is dat met een bepaalde heb ik ook bij mijn eigen kinderen gezien. Er komt een bepaalde studie. En ja, die is het niet helemaal. En de andere kant, nee, dat is het ook niet nee. helemaal. En dat, ja, nou daar kan ik geen werk in vinden. Dat zou ik wel willen, maar er ligt helemaal geen toekomst. Uh, ik zie heel veel jongeren gewoon losgeslagen. En die hebben helemaal geen visie. Die fantaseren wel. Ja. En wat je dan misschien dromen noemt. Maar die kunnen die dromen nooit waarmaken. En je ziet zoveel maar teleurstellingen. Dus Ellen, vind ik zo zielig. ik geloof niet dat jij als achtjarig meisje geen prinses wilde worden. Nee, absoluut niet. Nee? nee, ik was gek op dieren, ik ging paardrijden, ik was altijd buiten, ik sportte veel. Het leven gewoon op je af laten komen. Ja, nee, tuurlijk, nee, nee, absoluut. Dan heb je de meeste kansen namelijk, je als kan... je namelijk, um, school van journalistiek wilde ik ook doen, hè? Ja. Toen dacht ik later, maar dan zit je zo gebonden aan regels en wil je echt een topjournalist worden, dan moet je dat in je hebben, heb ik niet. Nee, ik dan ook niet. ik moet gewoon niet doen. Ik heb het ook gedaan, dus hoor. Ja, kijk, dus dat, dat, dat is wel mooi meegenomen. Maar eigenlijk is dat dan niet ideaal, weet je wel. Nee, maar weet je, jij ziet het nu heel erg als je iets zegt vroeger van ik wil uh, profvoetballer worden, dat het dan het enige, de, de enige weg is die je mag bewandelen. Maar het is meer gewoon van. Ik zit gewoon even lekker te fantaseren hier zo op Radio 1, midden in de nacht. Een beetje alsof je in de kroeg ah. zit met je vrienden en dan een beetje zo zegt van nou. Uh, wat wilde jij vroeger worden? Nou ja, brand uw man en dan had je een beetje ja, zo... Ja, jongetjes hebben dat versterker. Dat ja, leuk. toch? Maar ik dacht dat meisjes ja. dat, uh, dat ook wel hadden. Ah, die meisjes van mijn, mijn generatie, dus die vijftigers, die wilden allemaal moeder worden en speelden met poppen en zo. Dan ja. dat helemaal niet. Ik wilde van reizen en uh, ik, ik wilde ook, ook heel graag weten hoe andere mensen leven in andere landen. En heb je dat ook gedaan? Ik, nou, ja, ja. Heb je veel gereisd? Ik ben het. ...veel veel gereisd. En ik vind mensen uit ongeacht wat voor een land ze komen... ...ik, ik kan met iedereen, dat is zo leuk. Maar, uh, Ik liep eens een keer ergens... ...en toen kwam er een hele donkere jongen aan. Er waren nog heel weinig donkere mensen in Nederland. En die had een lach erop staan. Die mensen lachen altijd zalig. Daar ben ik altijd jaloers op. En die keek mij lachen dan. ik lach terug, ze mogen. En ik loop door. <laughs> en die vriend van mij, die zei van... ...ken jij die? Dus nee, moet je die dan kennen om te groeten? Ja. Hij was helemaal op het plek, hij zegt makkelijk leef jij. Nou weet je, als je het leven op je aft laten komen, raakt het niet vlucht. Nee, dat je gewoon geen verwachtingen hebt en dan kan het ook niet tegenvallen. Nee, want nu ook, als je zoveel jonge mensen met diploma in de zak lopen, en die komen niet aan de slag, dan heb je, je studie voor gedaan. Ja. En ondertussen word je vier, vijf jaar ouder, ben je, zit je zonder werk en dan ga je nog eens een andere studie doen, maar dan is dan, achteraf omdat je ouder bent geworden, besef je dan, hé, hey, verrek, die studie, wat ik het even zo, stiek. hm, ben eraan begonnen, maar het is niet eigenlijk mijn werk. Maar het was natuurlijk ook wel veilig. Jouw jou theorie en jouw jou, jou, jou levensinstelling, toen de tijd misschien ook, maar ook wat je nu zegt van, ja, als je geen verwachting hebt, kan het ook niet tegenvallen. Als je niet durft te dromen, is het natuurlijk ook wel veilig, want dan kan het dus nooit tegenvallen, kan je nooit ook ergens op worden gewezen. Nee, maar vrijheid is een droom, namelijk. Ik denk even na, hoor. Vrijheid is een droom, maar dan hoef jij niet, je hoeft je niet te focussen, je, je, je hoeft niet te hypen, je hoeft niet spierisch gek te worden van iets. Je laat het op je afkomen en je tast het af. Is het wat? Nee, dat is niet wat. Dan ga je verder, dan zoek je verder. Nou. Dan ben je niet teleurgesteld, want je hebt het zelf namelijk uitgesloten. Nou. Heb je nu nog dromen? Altijd. Wat zijn dat dan? Ik ben bezig met dingen. Nee, dromen noem ik dat niet. Ik kijk gewoon wat op mijn pad komt. Ja, oké, okay, maar je hebt toch nog wel iets wat je graag wilt doen in je leven? Mm, reizen altijd. Dat is toch altijd. Is er een bestemming? Maar het geen droom. Nee, iets speciaals. Net hoe het uitkomt weer. Ja. Nog één vraag? Nee, ik wil nog. Nee, nee, nee ik vind maar het de interessant. De ik denk gewoon even na terwijl ik met je praat... want dan kan ik het even in me laten uh, inwerken. En dan denk ik van, ah oh ja. Maar nog één vraag, Ellen. Want uh, vroeger, hè, althans in mijn tijd... jij bent uh, misschien iets ouder... Uh, heb jij, had het je niet van die vriendenboekjes... Dus vriendenboekjes. vriendenboekjes die dan op school rondgingen en dat je dan uh, je naam moest invullen, je lievelingsdier, je lievelingskleur, je lievelingsboek. En... Oh ja, dat soort dingen heb ik het zelf niet gehad, maar wel gezien, ja. En, ja. Wat, en er was dus ook een vraag, wat wil je laten worden? Heb je daar ook niks in gevuld? Nee, dat hadden we niet op school. Oh. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Hmm. En als je... Ja, nee, dat is meer... nee, maar ik dacht, misschien heb je daar nog een keer... In ...concreet iets ingevuld en dat je dacht... Van, nee. ja, jouw, generatie, jouw generatie is echt de carrièrewereld ingedrukt. Je moest er allemaal wat worden. Hè? En dus dan die kinderen al heel jong besmet met... Um, ...wat zou jij willen worden? En dat, ja. dat, dat vroeg mij vroeger ook al eens een keertje. Want Dan haalde je je schouders vaak op. Dat weet ik niet, weet je wel. Als je ja. klein bent... In je je leefde gewoon, maar nu is het zo gericht op ik wil worden dat. En de teleurstellingen zijn groter dan ooit de jonge mensen. En wat ik zo zielig vind, uh, als je dromen hebt, je kunt ze waarmaken. Dat is, luxe. Ja. Dat is echt een luxe. Echte ja. luxe. 80% van de jonge mensen zijn niet gelukkig in de baan waar ze in zitten. Omdat, nee, ja. Ja, omdat ze zo is, omdat het niet echt is vaak. Nee, dat nee, ja, dat nee. Wij... Dus het moet bij jou passen. Die radio, de babbelen en zo, dat past bij jou, joh. Ja. Ja, nee, absoluut. Die je echt jezelf in zijn? Ja, nee, dat ben ik En ik ben ook nieuwsgierig, want ik hoorde het van je reizen die je gemaakt hebt. Ja, leuk. Dat je ook de meeste dingen tegenkomt. Nou, dat gevoel. Dat, zijn, dat is dromen in het leven zelf. Helemaal duidelijk, dankjewel, Ellen. Maar ik weet je, ik zou het zo graag willen dat je zo'n programma zou maken over mensen die per hebben, die wat hebben? Die, die pech hebben, jonge mensen die, die allemaal aan de kant zijn staan nu. Over, over, over pesten en over. Nou, nee, ik bedoel gewoon dat je geen werk kunt vinden, dat je werkloos bent en. Um, ja, dat je leven eigenlijk. Uh, dat je leven niet kunt leven. Oh, maar dat heb ik wel eens gedaan. Ik heb het over, over, over de crisis gehad en over schulden had ik het twee weken oh, geleden. Dat heb ik heb het gelezen. Ja, ja, je moet, je, goed, moet, je nee. moet iets vaker luisteren nog, Ellen? ga ik Nog langer wakker lichten. Lichte. Heel goed. Veel wacht. <laughs> Doeg. Doeg. <hazug> Goeie plaat. Lekker met je dansen. Het is uh, tien minuten voor vier en het uh, gaat over, ja, over jouw jongensdroom. Wat, wat schreef jij in zo'n vriendenboekje vroeger van... later wil ik worden dit, dit en dat. Wat schreef jij daar, Marcelo? Ja, um, ik um, zit net de radio aan en ik hoorde over wat je later dan uh, wilde worden. Ja. Nou, ik wilde, toen ik um, nog kind was, wilde ik altijd zanger worden... Uh, in die tijd dat Heintje... Uh, zeg maar, uh, dat plaatje maakte... van mama, mama. was ik 14. Uh. En toen heb ik... een, een, een uh, kerstplaats gemaakt. Ik zat toen op het jongenskoor van Oebelen. Ja. Ik kwam niet op tv... maar ik zat wel op dat koor. Ja. Later heb ik bij de operette gezeten... en amateurkoren gezeten. En ik uh, ben helemaal wild van opera nu. En ik ben al over de vijftig... en mijn grote ideaal is... om um, in het concertgebouw te zingen... En dat de koninklijke familie op de eerste rij zit en dat ik hem... Ja, ik ben dus um, helemaal bezeten van opera en zo. En ik heb nu sinds kort een fabuleuze techniek, oh. heb ik ontdekt. Nou, wacht, die wil ik horen. Maar uh, dan, moet ik dus nu, nu, dan moet ik dus nu, zeg maar, ja. eigenlijk uh, gaan zingen. En dan kan ik mijn buren dan niet aan doen. Maar uh, het punt is... Uh, dan zou ik even naar buiten moeten lopen. Ja, doe maar. Dat is prima, toch? Uh, en dan, uh, dan zou ik het misschien wel kunnen laten horen. Ja, nou, ik, ik zou zeggen, trek je jas aan en loop even naar buiten. Uh, het lijkt mij uh, heel leuk. Ik... Want ja, want kijk, weet je wat eerst, is, Marcelle? Je zegt, ik heb er alles voor gedaan. Ik heb bij koren gezeten. En ik, mijn droom is om ooit in het concertgebouw te staan. Nou ja, je moet toch dan een beetje... Er is toch, luisteren best wel veel mensen naar dit programma. Ja. En voor hetzelfde geld, dan hoort iemand je en die denkt dan van... Zo, die kan lekker zingen. Ja, dan zou ik het even aan de overkant moeten laten horen, wat ik dus niet doe. Ja, want je loopt nu de deur loop, uit? Ja, ik loop nu de deur uit. Over straat. En, um, en dan zou ik het nu even moeten laten horen, of dat kan, ja? Ja, nee, als jij klaar ja. staat, Zijn de stembanden opgewarmd? Ja, zeker. Oké, okay. nou, dan zet ik alles ik, uit ik, hier. Dan zet ik iedereen, vraag ik iedereen iedereen voor de aandacht. Ja, dan, dan, dan zal ik uh, bijvoorbeeld uh, uh, stille nacht doen, ja? Ja, toepasselijk. Ja. Kom maar door. The first time that we have been able to do this, we nou, ja, het. nou Marcelo. Ja? Ik denk dat het wel... Het was sowieso even een mooi momentje, zo midden in de nacht. En uh, met de kerst het ja, vooruit schiet. En het dan, moest een beetje zachtjes, maar dat kan ik natuurlijk ook met groot volume. Ja hoor, dat hoorde... Dat hoorde ik. Maar dat, edit, dat, dat, dat kan ik ook met groot volume. Maar dat kon ik natuurlijk nu niet doen. Om zelfs buiten is het dan natuurlijk toch zo... dat de buren denken, wat is er nu aan de hand? Maar kan je dan dus, niet beter is. binnen zingen... als het voor de buren vervelend is dan buiten? Want buiten heb je, binnen heb je nog een muur ertussen. Buiten heb je ook een muur. Nee, maar, maar... maar binnen, binnen klinkt het bij mijn buren natuurlijk ook heel erg door. Ja. En ik, uh, dat kon ik dus echt niet maken. Maar wat ik, wat ik uh, wel tegen u wil zeggen... Dat nou, dat ik dus echt helemaal uh, kapot ben van opera en ook van Belcanto. En ik heb dus twintig jaar nu pas gestudeerd, waarvan vijf jaar professionele zangles gehad. Het punt is alleen dat als ik vraag aan uh, mensen van, ach, kan ik ergens komen zingen? Nee. Dan is het zo dat uh, men geen interesse heeft. Oh, hoe kan en dat? dat vind ik wel heel erg jammer. Nou ja, ik vind het, wat, nee, wat, je, kijk, wat je toen net zong, het was door de telefoon en het, uh, ik kan er natuurlijk allemaal niks over zeggen en ik heb er ook niet zoveel verstand van, maar um, ik denk wel van, oh, oh, ik sla zo mijn microfoon om, ja. um, ik denk als jij dat nou heel graag wil, dan kan je toch wel ergens kunnen optreden, ja, want het was niet vals in ieder geval. Nee, nee maar het klinkt niet super kwaliteit. Maar als ik het hier in de kamer had gezongen... ik heb een heel hoog plafond, ik woon in een heel oud gebouw... dan is het zo dat um, het natuurlijk veel mooier had geklonken. Maar ik heb nog een idee, u kunt me nog met iets helpen. Dat nou. heb ik nog bedacht voordat ik belde. Goed. Ja? Um, mijn ideaal is toch om... Um, u bent een omroep... om uh, mensen die erg eenzaam zijn met kerst... geen bezoek meer krijgen... En, en, en misschien geen familie meer hebben... en toch eenzaam zijn. Daarvoor heb ik diverse omroepen benaderd. En dan denk ik of ik op kerstavond, of u mij dan nog een keer terug wil bellen... dan ga ik in de akoestische ruimte zitten... en dan zing ik dat stille nacht nog eens een keer met groot volume. Mag dat? Nou ja, ik zit op met kerstavond niet op de radio. Nee, maar ik denk wel dat u misschien maandag nog op kantoor bent... en dat u dat misschien nog wat later kan laten horen. Oh, en dat zo. Ik, en dat ik het dan, als, u mijn maand, als, u, als ik u mijn nummer kan geven... als ik dan nog even niet in de uitzending ben... en ik schrijft mijn nummer nog even op... dat ik dan... En uh, dat u mijn maandagochtend nog even wilt. Want dinsdag is het dus kerstavond. Ja. En dan kan u misschien toch iets doen. Want u kunt meer dan ik. Ja, nou, absoluut. En dan kan ik het met veel mooier nog na te horen dan ik het natuurlijk zo zachtjes nu gedaan heb. Want ja, ja. uh, zelfs Duits klinkt het nog erg door. En binnen kan het dus nou niet zingen. Nee, nee en weet je wat het is, Marcello? Uh, ik schrijf sowieso even je nummer op buiten de uitzending. Ik ga je geen gouden bergen beloven. Want ja, ik. Nee, dat hoeft niet. Dat u hoeft even niet te doen, maar. Ik dacht eigenlijk, ik kan u altijd nog eens een briefje naar uw omroep sturen... Ja. over wat, van, uh, wat mijn plannen zijn. Dat hoeft u nu niet allemaal te horen, want anders heeft u geen tijd meer Nee, Nee, en het, uh, en dat... nee maar dat komt goed. Ik schrijf je nummer op... en dan uh, kijken we eventjes uh, wat, we, wat we daarmee kunnen doen. Ja. Toch? Ja. Nou, fijne kerst ja. alvast, Marcello. Ja. En uh, dankjewel. Ja. Dag. Your hair on my skin As we lie within the night I'll pull those sheets When it's cold on your feet Cause you'll fall back to sleep Every time Odell. Grow old with me. Dat kan natuurlijk ook een droom zijn, hè? Een jongensdroom. Om later heel gelukkig te worden met iemand en daarmee te trouwen... en daarmee ja, eigenlijk het huisje, boompje, beestje ideaal kan uh, stichten. Grow old with me. Misschien heb je dat nu wel. Misschien heb je net een vriendinnetje die je echt helemaal te gek vindt. Dat je denkt van, oh, wat zou dat fijn zijn. Dat je dan uh, daar in je bed over uh, uh, ligt na te denken en een beetje zit uh, weg te dromen... Het gaat over jongensdromen, over dromen die je nog in je leven hebt. Wat wil je nog bereiken? 0800-1121, 0800-1121. En uh, Julien Vellard, een goede muzikant is dat, heeft een liedje geschreven over iets. Ja, ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Het liedje heet Everybody Wants To Be Famous. Het is wel een droom voor vele mensen hoor. Yeah, yeah. 29 years is a long time I'd say.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 Mijn moeder zegt dus dat ik dat vroeger zei. Ja, ik wil later wel beroemd worden. Nou, ik kan het me niet meer heugen, maar uh, het lijkt me wel wat hoor. Everybody Wants to be Famous van Julian Verlar. Wat wil jij vroeger later worden? 0800 1121. Kom maar door. 0800 1121. En?